Levy van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie om uitstel van de Brexit gevraagd. Hij heeft de uitstelbrieven niet persoonlijk ondertekend. Ook heeft hij twee andere brieven toegevoegd waarin staat dat verder uitstel een vergissing zou zijn. Johnson wilde namelijk geen uitstel aanvragen, maar het parlement dwong hem daartoe met een amendement. Dat gebeurde toen hij gistermiddag zijn Brexit-deal door het Lagerhuis wilde loodsen.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 De politie noemt het bericht misleidend en benadrukt dat het niet afkomstig is van RTL Nieuws. In Sliedrecht zijn twee zwaar gewonden gevallen bij een schietincident. De slachtoffers werden gevonden in twee verschillende straten niet ver van elkaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en daardoor de politie aangehouden. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten die mogelijk zijn gevlucht.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 Het weer dan nog. Lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Overdag is het bewolkt en valt er vooral in het zuidoosten regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Ook maandag is het wisselvallig. Vanaf dinsdag minder regen en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?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 This is the day of my life. This is the essential mix on BBC Radio 1 Right now, back in our Hallow DJ booth, the mouse head. It's Dead Mouse. to me.